5 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van het Hek en Tim Overdien. Brandweermensen riskeren dagelijks hun leven om ons uit de brand te helpen. Vandaag werd er daarom het Nationaal Brandweermonument onthuld. Het was even zoeken, maar er zijn er wel mensen die klagen. In gesprek met van het Hek. Wat de klachten zijn, hoort u zo. Volg ons ook op radio1.nl. Daar kunt u bijvoorbeeld schatten in welke minuut de eerste pol vanavond geblesseerd op de grond ligt. Is het nieuws met Juri Strobnitsky? De VN-waarnemers blijven voorlopig op hun basis in Syrië en gaan niet meer op patrouille. Het hoofd van de missie heeft die voor onbepaalde tijd stilgelegd vanwege het toegenomen geweld in het land. Volgens de noorse generaal kunnen de ongeveer 300 waarnemers daarom hun werk niet meer doen. Elke dag wordt bekeken of de missie weer verder kan, zegt hij. This suspension will be reviewed on a daily basis. Operations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 Bij bomaanslagen in Bagdad zijn zeker 32 doden gevallen. Er ontploften twee autobommen toen Schiitische pelgrims een tocht hielden... om de achterkleinzoon van de profeet Mohammed te herdenken. Het is al de derde keer deze week dat de pelgrims het slachtoffer waren van bomaanslagen. Woensdag kwamen 70 mensen om het leven en maandag 6. Het was de bloedigste week in Irak sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen in december. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Kroatische voetbalbond... aangeklaagd voor racistisch gedrag van Kroatische fans. Die zouden tijdens de EK-wedstrijd tegen Italië... oerwoudgeluiden hebben gemaakt toen de Italiaanse voetballer Balotelli... aan de bal kwam. Ook zouden Kroatische supporters met vlaggen... met extreemrechtse symbolen hebben gezwaaid. De aanklacht wegens racisme is de eerste... die tijdens dit EK in behandeling wordt genomen. De UEFA-tuchtcommissie bekijkt de zaak dinsdag... Lichte vormen van wangedrag van supporters kunnen worden bestraft met een waarschuwing. Bij zwaardere vormen kan een team puntenaftrek krijgen of zelfs worden uitgesloten van het EK. Er lopen nu nog onderzoeken naar wangedrag van Spaanse en Russische supporters. Op vliegveld Lelystad is een klein lesvliegtuig gecrashed. De twee mensen die erin zaten bleven ongedeerd. Het vliegtuigje kwam vlak na het opstijgen in de problemen, zegt de politie. Er is een klein heuveltje. En daar is hij min of meer over gestruikeld. En hij ligt nu op zijn kop in het veld. Het vliegtuigje is flink beschadigd. Het KOPD doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk in Lelystad. In Oslo heeft de Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi... alsnog haar Nobel-speech gegeven. In 1991 werd de Nobelprijs voor de Vrede aan haar toegekend. Maar ze kon de prijs niet eerder ophalen... omdat ze van het regime in Birma jarenlang haar huis niet uit mocht... In haar toespraak in Oslo zei Suu Kyi dat de wereld Birma nog niet is vergeten. In 2010 kwam er een einde aan het huisarrest van Suu Kyi. In april dit jaar werd ze bij tussentijdse verkiezingen... gekozen in het parlement van Birma. CDA en GroenLinks willen het vaderschapsverlof na de geboorte van een kind... uitbreiden van twee naar vijf dagen. De partij dienen hiervoor een amendement in... bij de behandeling van de verlofwet. Die wordt mogelijk nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in september behandeld. CDA en GroenLinks willen de kosten van de uitbreiding van het verlof verdelen... tussen de fiscus, werkgevers en werknemers. Vaders krijgen bij opname van het verlof... via de fiscus in elk geval 50 van het minimumloon. Werkgevers en werknemers moeten in de CAO's afspraken maken... over de rest van de kosten. Het weer, wolkenvelden en af en toe wat zon, vooral in het westen. In het oosten een paar buien, het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland... Ook morgen bewolkt, een beetje zon en plaatselijk een bui. Middagtemperatuur rond de 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files, alle drie door werkzaamheden. Om te beginnen op de A15 om richting Nijmegen... Tussen Tiel-West en Tiel staat 2 kilometer. A20, Hoek van Nolland richting Gouda... tussen Rotterdam, Krooswijk en Knoopentenburgseplein ook 2 kilometer. En op de A16, Rotterdam richting Breda... wordt gewerkt aan de Van Brienenoordbrug. Tussen afrit Rotterdam Centrum en rotterdam Feyenoord staat 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Als het aan de VVD ligt, moeten we 3 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingshulp. Zo ik meer hierover. Maar we zitten ook in de laatste kilometers in de Ronde van Zwitserland. Met Michel Albassini. Die gaat de laatste twee kilometer in. 2,5 minuten daarachter is Frank Slek gedemareerd. heeft Michael Nieve en Levi Leipheimer met zich meegekregen. Geesink rijdt 10 seconden achter Frank Slek. Rui Costa in het geel 30 seconden achter Frank Slek. Maar de dagzegen die gaat vrijwel zeker naar Michel Albassini. Hier zijn Tom van Hek en Tim Malverdieck. In de bossen bij Arnhem is vandaag het Nationale Brandweermonument onthuld. Dat monument moet ons eraan herinneren dat brandweermensen dagelijks hun leven op het spel zetten voor onze veiligheid. Op het monument staan de namen van 90 brandweermannen die omkwamen tijdens hun werk. J. de Ridder en steenvorden. Dames en heren, 90 namen op het monument. 90 namen van mannen die hun leven gaven. 90 mannen die gezinnen, ouders, kinderen en vrienden achterlieten. Niet zomaar negentig namen, maar negen keer één naam. Geen reizen. Veel namen, hè? Zilveren plakketten. K. H. Foppen. Kijk, hier. Hier hebben ze. Dit is, uh, dit is mijn man, Harm Foppen. En nu zoek ik eigenlijk Eerlijk Timmer ook nog eventjes. Ja, daar is hij. Ja, dat zijn de twee jongens uh, van, uh, van Harderwijk. Suzette van der Brink. Wat is er gebeurd in 1998 in Harderwijk? Het was s'nachts en we lagen lekker te slapen en uh, ze piepen ging. En uh, hij reageerde eigenlijk heel enthousiast van yes, een, een grote brand, dat hoorde hij al. En ik zeg ook schiet op, ga. En uh, dus ja, hij vliegt het huis uit. Uh, toen die tijd had je nog de scanner. Uh, ja. Dus ik kon kon je dus, alles volgen. Kon ik alles uh, volgen. Ondertussen kreeg ik uh, mijn buurvrouw, waar haar man zat ook uh, bij de brandweer... die kreeg ik uh, aan de deur helemaal in paniek van... het gaat niet goed, het gaat niet goed. En ik zeg, nou, kom binnen. En ik kijk, bij, wij wonen in een appartement. En ik kijk vanaf het appartement eigenlijk in de richting van waar de brand moest zijn. En ik zie daar gewoon een uh, pand echt in lichte laaien staan. En toen was er eigenlijk bij mij meteen op dat moment een, een klik van... Dit gaat niet goed. En ik had ook eigenlijk meteen het gevoel dat het om mij ging. Dat het bij ons niet goed ging. Een brandweerman is een held. Die constant het gevaar trotseert. En die met risico voor eigen leven eruit gaat om vreemden te redden. Heeft u lang gezocht naar de erkenning? Uh, ik niet zozeer. Hij wel. In het, in het uitoefenen van zijn vak uh, kwam hij wel eens regelmatig thuis. En, of je was op een verjaardag en mensen zeiden wel eens wel dingen. Dan zei hij van, hebben ze wel door wat we eigenlijk uh, doen? Hebben de mensen dat echt wel in de gaten? En hebben mensen dat? Toen niet. Totdat de datum uh, daar was dat er in Harderwijk wat misging. En toen zag je zeg maar, bij de begrafenis dat heel Harderwijk wel degelijk in de gaten had wat de brandweer deed en wat dat betekende. En Mensen hadden alle vlaggen halfstok. We hadden duizenden mensen langs de kant van de weg. En ja, Met het geven van zijn leven kreeg hij de erkenning... Uh, van de bevolking van, uh, van Harderwijk. Joon weer ontwierp ook een installatie... waarmee het ereteken van water kan worden gemaakt. Als de zon tevoorschijn komt, komt er een regenboog tevoorschijn. Minister Opstelten zal zo dadelijk voor de eerste keer... Dit herdenkingsritueel in werking. Hey, Met een druk op de knop bij grote brandweerspuiten worden aangezet, is het monument officieel geopend. Wat betekent het dat dit monument er nu is? Voor mij een, uh, is het uh, natuurlijk een herkenning naar al deze de jongens die je natuurlijk hier op de op het plakkaat uh, staan en als ik er nu even zo naar kijk schrik ik best wel van het aantal uh, botjes moet ik eerlijk zeggen en uh, ja ook dat ik het prettig vind dat iedere willekeurige voorbijganger hier misschien wel eventjes op de feiten gedrukt wordt van kijk eens even rond zie eens even wat er gebeurt en dat die mensen er voor jou uh, voor jou zijn. Dank het Nationale Brandweermonument in de bossen bij Arnhem. Een verslag was dat van verslaggever Mark Hamer. Gaan weer wielrennen, Sebastian Timmerman. Ronde van Zwitserland. Berg op ging het. En de uh, winnaar is bekend, hè? Michael Albassini wint de etappe voor Mikel Nieve, Levi Leipheimer en Frank Slek. En hier komt Robert Geesink als vijfde over de streep op 1.35 van de winnaar. Maar wat belangrijker is op 20 seconden van Frank Slek... betekent dat Slek in ieder geval voorbij is gegaan aan uh, uh, Robert Geesink in dat uh, algemeen klassement. En mijn stopwoord stikt verder, staat nu op een halve minuut. Want Frank Slek staat op 1 minuut en 4 seconden van de leider van Ruby Costa. En die is nog niet in het, uh, in het vizier van de camera... De vaste camera bij de finish. Meer renners druppelen nu binnen. Terwijl ik kan vertellen dat het voor Albassini. de derde etappe zege is in de ronde van Zwitserland. Komt hier Rubi Costa op 50 seconden. van Frank Slek over de streep. En dan zou hij net genoeg overhouden. om de gele leidersstrui te behouden. Michael Albassini ondertussen viert het grootste feest. 31 jaar is die. hij, komt dus uit Zwitserland. Won dit jaar al twee ritten en de eindzege in de ronde van Catalonië. En nu ook nog eens een rit in zijn thuisronde, de ronde van Zwitserland. Hij wint dus. Voor Nieuwe, Leipheimer en Frank Slek. En ondanks dat de kans klein is dat Nederland morgen nog de kwartfinale haalt... ja, hoe klein is het eigenlijk? We praten er zoveel over dat het lijkt of je groter wordt langzamerhand... maar er zijn toch weer rond de 10.000 Nederlanders in Garkov. Vanmiddag kwam er ook alweer een vlucht aan... met fans op het vliegveld van de Oekraïnse speelstad. En correspondent Tim de Wit ving de supporters op. Goeie reis gehad? Ja, zeker. Een beetje vroeg uit net uh, vanochtend. Een impulsieve actie om hierheen te gaan. Dus, uh... Oh ja, wat dan? Ah, hij heeft uh, gisteravond nog op marktplaats uh, het reisje op een kop getikt. Voor hoeveel? Uh, wat was het? 510 euro. Of twee personen, twee overnachtingen. Er waren natuurlijk mensen die hadden die reis al op marktplaats gezet Die geloofden er niet meer in. Nee, maar wij wel natuurlijk. Altijd vertrouwen houden. Hè? Welke mensen hadden er geen zin meer in? John Poot uit Nunspeet. Ik wil hem nogmaals hartelijk bedanken. <laughs> En dan dus twee overnachtingen op de camping erbij. Ja. ja, voor 510 euro is het wel de moeite, toch? Prima, dacht ik. Ja, toch? Danny de Munk is er ook. Die uh, zal gaan optreden voor de Oranje-fans. Het is vanavond sowieso ze ik op voor het legioen in de, in de Oranje-camping. En dan morgen op het KVB-plein. Dus aan ons ligt het niet. Het is alleen het wonder... Dat moet het elftal geschieden natuurlijk. En uh, als dat zou gebeuren, dat zou geweldig zijn om daarbij te mogen zijn. Er zijn natuurlijk ook heel veel fans die zoiets hebben van... nou, het is wel een hele kleine kans dat we er nog doorgaan. Nee, maar luister, ik, ik doe het al honderd jaar, om het even zo te zeggen. Dus dat feestje, dat maak je altijd zelf. En uh, de uh, dat daar heb je niks aan. En ik geloof niet dat die hier zitten. Je moet zelf de slingers ophangen, want anders ander doet het niet voor jou. Ik moet eerlijk zeggen, de eerste wedstrijd was ik nog niet, inderdaad niet onder de indruk zoals uh, twee jaar geleden... Maar dat oranje gevoel, als je dan met iedereen in dat vliegtuig zit, iedereen in die oranje shirts, dan komt dat toch wel weer. Dus uh... dat oranje heeft toch iets magisch? Zeker iets magisch, ja. zeker. Maar ze ja. hebben toch nog helemaal niets laten zien uh, tot nu toe? Nee, dus het moet toch een keer komen. En ik denk dat ze nu ook wel het besef hebben dat, nu, uh, dat het nu ja, gewoon nu moet, anders gaan ze naar huis. Maar dat besef had het tegen Duitsland dan moeten zijn. Ja, dat is waar. En daar zit ik zelf ook een beetje mee. Maar ja, zolang we nog hoop hebben, dan. Uh... Ja, hoop doet toch wel leven. Hè? Dat ja, merk je, dat je bij de meeste mensen die hier aankomen. Die... Ja, zolang het nog kan, zolang er nog een klein kansje is... Ja, klopt. Nou, ja, dat hadden wij dus net ook. Daar gaan wij ook gewoon voor. Kijk, voetbal zit er in deze ploeg en het moet er toch een keer uitkomen. Dus dan, dan morgen man. Ja, het is gewoon afwachten. Alhoewel ik in tegenstelling tot de voorgaande sprekers... Uh, denk dat ze het niet gaan halen. Ja, u bent de enige die niet in het oranje loopt. Ik begrijp inmiddels waarom. Dat klopt, maar ja, ook mijn maat hadden ze niet. Ze hadden geen S's meer. Nee, inderdaad. Waarom gelooft u er niet meer in? Als je ziet dat het Nederlands Elftal in een dusdanig tempo speelt... Uh, dan heeft geen enkel land moeite daarmee. Als je van de wiel ziet, nou, in, in de voorgaande jaren opkomend langs de zijlijn. Maar op dit moment, nou, ik denk dat hij nog geen landhalenpaal voorbij komt. Het is elke keer maar weer terug en maar terug. En het tempo is gewoon veel te laag. Ze zijn verblind door het succes van twee jaar terug. En daarom blijven we maar vasthouden aan dat systeem, aan die spelers. Ja, ten onrechte dus. Hebben we nog een kans? Nou, natuurlijk. We gaan nog hoor met z'n allen. Ja, zeker. Hoe zegt u dat vooral omdat u hier helemaal naartoe nee, bent gevlogen? Nee, nee, nee, nee. Het nee. kan alle kanten uitgaan. Hè? We hebben twee, twee keer een beetje pech gehad. En nou moeten we maar een beetje geluk hebben. En dan uh, zit het er nog steeds in. Het wonder van Garkov. En gelooft u er ook in? Ja, ik geloof er absoluut in. Anders zou ik hier niet zijn. Ik denk dat ze het allemaal gaan meemaken zondagavond. En dan wordt het een groot feest. Ja. En dan kan u zeggen, ik was erbij. Absoluut, ja. Ik denk dat het een memorabel moment wordt. Ja, gangsters van de specials. De top 10 heb jij volgens ons op een rijtje, Sebastiaan. Van de Ronde van Zwitserland, deze ene laatste etappe. Zowel de dagzegen als wat betreft het klassement dagklassement als het algemeen klassement. Dagklassement, Michael Abassine, dus één dan Nieve Leipheimer en Slek op 1.15. Goed gereden door Frank Slek die daar de forsing voerde. Geesink op 1.36 op de vijfde plaats. Dan Thibaut Pinot en Tom Danielson. Kruiswijk ook in de top 10. Hij wordt achtste op 1.39 voor Kreuziger en Jacob Voegel Sang-Ruby Costa wordt veertiende op 2 minuten en 5 van de dagwinnaar. Maar hij behoudt dus de Leidenstrui met 14 seconde voorsprong nu op Frank Sleck met dus morgen inderdaad die laatste etappe. Levi Leipheimer is ook voorbij gegaan aan Robert Geesink. Leipheimer nu de nummer 3 in het klassement op 21 seconden. Vier seconden voor Robert Geesink. Geesink dus gezakt naar de vierde plaats. Dan Nieuwe, Kreuziger, Danielsen, Kruiswijk op de achtste plaats op iets meer dan een minuut. 1 minuut en 1 seconde voor Walwerde en Pino. Morgen dus inderdaad de laatste etappe van de ronde van Zwitserland en die is nog zwaarder dan de rit van vandaag. Vier beklimmingen, eerst een klim van de twee. De dan twee keer een klim van de buitenkaterie. Slotklim is tweede categorie, maar weer aankomst dus bergop in Thurenberg... na een rit over 216 kilometer. Dus dan zullen de verschillen, als er tenminste hard gekoerst gaat worden... groter zijn dan vandaag. Wij gaan het hebben over ontwikkelingssamenwerking, want als het aan de VVD ligt, gaat Nederland daar fors op bezuinigen. Daar gaat nu jaarlijks 4,4 miljard euro naartoe en daar kan, wat de VVD betreft, 3 miljard vanaf. Ewout de Bruin zet de zaken voor ons op een rij. Volgens de VVD kunnen veel hulporganisaties hun eigen boekhouding niet eens op orde krijgen. Laat staan effectieve hulp garanderen. Bovendien zouden slechts vier landen zich aan de internationale afspraak houden om 0,7 van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp. Nederland mag daarom best eisen stellen aan de effectiviteit van de hulp die het geeft, vindt VVD-leider Blok. Nederland geeft al jarenlang veel meer dan de meeste andere landen uit aan ontwikkelingshulp. Helaas te vaak aan projecten die onvoldoende resultaten laten zien. En daarom vindt VVD dat we echt veel minder belastinggeld aan ontwikkelingshulp uit moeten geven. Heel veel ontwikkelingshulp verdwijnt in de verkeerde zakken, eindigt in bureaucratie. Gelukkig gaat dat ondertussen in heel veel landen goed. Met name in Azië, denk aan China en India. Dat heeft niet zoveel met uh, hulp te maken, maar vooral met het feit... dat ze daar gestopt zijn met het communisme... deel zijn gaan nemen aan de internationale handel. En dat moeten we dus bevorderen. Toen het Centraal Planbureau gisteren de effecten bekendmaakte... van het Vijf Partijen Akkoord, deed PVV-leider Wilders opnieuw de oproep... om te stoppen met de ontwikkelingshulp om de lasten voor de burger te verlichten. Voorzitter Karimi van Oxfam Novib denkt dat de VVV... Met het plan vooral uit is op de gunsten van de PVV-kiezers. Volgens mij gaat het ook VVD helemaal niet om de inhoud van ontwikkelingssamenwerking. Zij willen op deze manier weer de kiezers van de PVV paaien. En dat is weer een eh, teken dat dat eh, stap naar rechts gezet wordt. Bovendien, zo zegt Karimi, klopt er niets van de stelling van de VVD dat veel hulpgeld verkeerd terecht komt. Er zijn echt ziektes uitgeroeid geroeid, waar dan eh, ontwikkelingssamenwerking aan bijgedragen. Enorme aantallen, miljoenen meer kinderen die naar school gegaan zijn. Nou, dat zijn allemaal uitkomsten geweest van de ontwikkelingssamenwerking. En als daar een uh, punt achter gezet moet worden, want dat is eigenlijk het plan van de VVD, dat zou heel schadelijk zijn voor ook Nederland. En ook binnen de partij zelf is kritiek. Onder andere van partij Corrive et Nijpels. En ook van de Friese commissaris van de Koningin, Joretsma. Hij is ook voorzitter van UNICEF en reageerde bij BNR Nieuwsradio onthutst. Ik kom net terug uh, van een uh, veldreis samen met uh, Claudia de Brij uit uh, en uh, ik, heb, uh, ik heb het ook met Stef Blok, die ik vanochtend daar uh, nog uitvoerig over gesproken heb, aangegeven. Ik heb daar staan janken. Het is verschrikkelijk wat je daar ziet. En als mm -hmm. je dan terugkomt in dit land waar niemand van honger op dorst hoeft om te komen, waar we beste tering en de nering moeten zetten, dan betekent dat al dat we fundamenteel moeten kijken waar geven we wel onze middelen aan, en waar niet. Joris Voorhoeven, goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig fractievoorzitter van VD, VVD. Eh, tegenwoordig vooral openlijk lid van D66. Uh, dit plan van Stef Blok om uh, fors te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Zou dat de reden zijn geweest om de VVD opnieuw de rug toe te keren? Uh, ik vind het uh, geen goed plan. Uh, het argument dat hij gebruikt is ook niet goed. Uh, de ontwikkelingssamenwerking is uh, heel succesvol. Er zijn grote resultaten mee geboekt. Er moet natuurlijk uh, geen verkeerde ontwikkelingssamenwerking toepassen... en geen corrupte regeringen helpen. Uh, maar als je dat vermijdt... Uh, dan kun je op een uitstekende manier de armoede in de wereld bestrijden... en heel veel mensen helpen uh, die het nog aan grondrechten ontbreekt. Als u zegt, de VVD gebruikt de verkeerde argumenten... wat is dan de reden van dit voorstel om zo voor te bezuinigen volgens u? Um, geen kennis van zaken van de ontwikkelingssamenwerking... Uh, en uh, weinig belangstelling voor het lot van de allerarmsten. Uh, dus uh, ja, dat is uh, uh, niet erg verstandig. Uh, natuurlijk, pa pardon, u, VVD... u bedoelt te zeggen, meneer Blok heeft uh, geen idee waar hij het over heeft? Um, het zou, zou goed zijn als hij uh, um, een uh, groot aantal ontwikkelingssamenwerkingsprojecten eens bezocht. Hij zou daarvan onder de indruk uh, komen. Ik zie in de praktijk van de ontwikkelingssamenwerking buitengewoon goede dingen gebeuren. En waarom waarom stel u het dan voor? Is dit inderdaad, zoals sommige mensen zeggen, een electorale overweging? Um, dat speelt natuurlijk een rol en wat ook een rol speelt is dat hij de begroting van Nederland op orde wil krijgen. Um, dat is op zich een, uh, een goed streven, maar dat kan ook op een hele andere manier. Uh, je kunt de begroting van Nederland op orde brengen uh, en veel sneller en uh, met grotere stappen uh, op andere wijze. Een ander argument wat Stef Blok aanhoudt zeg maar, is dat hij zegt... ja, Nederland is internationaal gezien het braafste jongetje van de klas. Niemand om ons heen houdt zich aan die 0,7%-norm. Wat vindt u van dat argument? Dat is niet waar. Er zijn landen die al jarenlang veel meer doen dan Nederland. Er zijn een stuk of vijf of zes landen uh, die zich uh, keurig aan de internationale afspraken houden. Die internationale afspraak is vooral uh, door beleid van Nederland tot stand gekomen. Die heeft daar decennia lang voor gepleit. En de VVD heeft zich ook decennia lang aan die afspraak gehouden. Dus dit is een uh, stap in de verkeerde richting. Uh, nou is ook een oud-VVD-hadaagje om dan te zeggen... nou, als wij het niet meer doen als overheid, dan kan de burger het wel doen. Dus zeggen ze, we moeten het fiscaal aantrekkelijker maken om te geven. Vindt u dat wel een, een sympathiek plan? Uh, dat is verstandig. Het is al fiscaal aantrekkelijk om uh, aan goede doelen organisaties te geven. Dat kan eventueel nog verbeterd worden. Uh, en heel veel mensen willen graag uh, bijdragen leveren uh, om de armoede... Uh, en honger in de wereld te verminderen. Dus uh, daar ben ik het met me eens. Ik probeer even te resumeren, uh, meneer Voorhoeven. Uh, u, u zegt, electorale overwegingen spelen uh, mede een rol. Um, er kan veel geld weg. Is het een voorstel om inderdaad toch van die 4,4 miljard euro... die nu naar ontwikkelingssamenwerking gaat... in ieder geval de helft daarvan af te halen? Gaat het daarop nee, uitkomen, uh, denkt u? Nee het, nee, het lijkt mij heel verstandig om uh, de... Oude uh, overeenstemming in Nederland, dat acht uh, tiende van 1% van wat we met elkaar verdienen, dus minder dan 1%, dat we dat weer herstellen. Uh, acht tiende van 1% van het bruto nationaal inkomen, dat dat de norm is voor de ontwikkelingssamenwerking. Maar veel kiezers zullen waarschijnlijk denken van nou, daar uh, dat ben ik het niet mee eens. En dat zijn natuurlijk, als je kijkt naar mensen die het geld ontvangen, geen mensen die gaan protesteren straks op het Maliveld. Er zijn heel veel mensen die het er wel mee eens zijn en die zich van harte inzetten voor bestrijding van de ergste armoede en honger in de wereld. De kiezer zal dat uitmaken. Het is heel belangrijk dat Nederland daar ook een bijdrage aan levert. Dus ik ben er van harte een voorstander van. In 2010 hebt u uw lidmaatschap opgezegd hè, toen de VVD met de PVV ging regeren. Als ik u zo hoor, is het afscheid van de Liberalen definitief? Ja, dat was toen definitief omdat men koos uh, voor een verkeerde coalitie. En uh, ik vreesde uh, toen ook al dat uh, de dingen die uh, vandaag gebeurd zijn, uh, zouden gebeuren. Dus uh, helaas, helaas heb ik mij niet vergist. Joris Voorhoeven, dank u wel. Ja, Dank u wel. Ja, Joos hoe hoorde u nog even. Er wordt eh, vandaag weer veel gebeld. Het was weer tijd voor uh, de klachtenlijn of adviezenlijn, want we krijgen ook steeds meer adviezen. Dat is eigenlijk ook wel de positieve kant van klachten natuurlijk. Uh, uh, gesprek met van het hek, heet deze rubriek. Dit is het resultaat van vandaag. In gesprek met van het hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Bert uit Eindhoven hier. Ja, ik weet waar het aan ligt. Nou, wat? Het voetbal neem ik aan, hè? Ja, ja, ja, want ze hadden Bergkamp mee moeten nemen, want die heeft vliegangst. Die heeft vliegangst? Ja, en dan hadden ze niet zo ver moeten vliegen. Iedereen Heel goed. Op en neer. Helemaal mee eens. Dat, veel... Dat wou ik even zeggen. We zitten er veel te ver vandaan. We hadden Bergkamp mee moeten nemen, gewoon ouderwets met de bus naar Garkov... En ja, dan ja, hadden we gewoon ja, zes of, punten gehad. Of, of, of, of met de speedboot of zo. Ja, de klaaglijn, Tom, wat hek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik. Uh, ben... Niet alleen klagen over het voetbal, maar vooral over de slappe tune die we hebben met het NOS China. Wat een waardeloze, niet zeggende tune is dat. Is dat. Uh, ja, dat kan u goedkeuring niet wegdragen. Verschrikkelijk, wat eerst een mooie, krachtige, ja. bombastische melodie. En dit is echt helemaal. U slaapt al bijna bij het eerste onderwerp, zeg maar. <laughs> het is... En dan komt die jongen in beeld met die krullen. Ja Ja, en dan zet je hem uit. Klaaglijn toel van Dijk, goedemiddag. E e ja. Ja, nee. Jij mag klagen, ik hoef het niet. Ik wil graag iets zeggen. Het is geen klacht, maar een compliment, en ik heb begrepen dat dat ook mag. Dat mag. U mag um, alles, alles kunt u weten. Ja. Um, nou, ik wil zowel de mensen voor als achter de schermen van de radio eigenlijk heel erg bedanken met een prachtig programma. Ja. En um, ik heb wel eens gehoord de uitdrukking: radio is een vriend. En jullie zijn een hele fijne huisgenoot. Nou en dat, dat wil ik graag zeggen. Dat is hartstikke mooi. Wij aanvaarden dit in dank. Ja, ik hoef niet, niet op de radio hoor. Nou, wie weet, wie weet. Klein <laughs> stukje, kan altijd. Ik, ik ga nou niet klagen. Nee. Maar Hans Hogendorp, die werkt al zo lang voor de NOS. Ja. Uh, met die stem. Ja, mooi hè, die dat stem. Dat is zo mooi. Het is ook knap dat hij altijd weet wie er binnen zit, hè? Dus ja, altijd, en, hij heeft het altijd goed. Ja, en nou zit ik... Uh, weet je het, als ik hem s'avonds hoor... dan komt het hele nostalgische gebeuren komt weer helemaal terug. Klaaglijn Tom van het goedemiddag. U spreekt met mevrouw Pennekamp uit Enschede. Ja, goedemiddag. Ik erger me zo aan het feit dat ze dan op twee, ja. na het nieuws altijd detectives draaien, terwijl er zulke wij graag vrouwen zo'n mooie film willen zien van enige jaren terug. hoeft niet eens vrolijk te zijn. Hoeft niet dat eens vrolijk te zijn. zijn. Maar wel mooi, maar een hè? Een mooie film. Een, een mooie film. Nou, we gaan het eens even en doorgeven. Ik, spreek, ik weet zeker dat ik uit naam van een miljoen vrouwen spreek. Klaaglijn Tom van Zek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U met Ricardo. Ik zou graag even willen reageren, want dat Nederlandse elftal... het leek wel of die jongens seks hebben gehad... voordat ze gingen optreden tegen... Waar zag u dat aan, waar zag u dat aan dan? Het leek wel slappe vaatdoeken zo'n beetje. Slappe vaatdoeken Dat kan... Weinig agressiviteit. Ja. En als u het een seksuoloog vraagt... dan kan die aangeven dat seks voor het sport nooit goed is. Echt waar, oh wat jammer nou. Het is 1 over half zes het nieuws met Juri Stubenitski. De Syrische regering heeft begrip voor het besluit dat de VN-waarnemers hun missie tijdelijk hebben stilgelegd. Dat is gebeurd vanwege het toegenomen geweld in Syrië. In een verklaring legt het ministerie van Buitenlandse Zaken de schuld voor de geweldsescalatie bij de terroristen. De opstandelingen in Syrië houden op hun beurt juist de regering verantwoordelijk. In het zuiden van Slowakije heeft een agent drie mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. De man reed na zijn werk naar een huis en begon daar in het wilde weg om zich heen te schieten. Waarom de 51-jarige Slowaak juist bij dat huis het vuur opende is onduidelijk. Na onderhandelingen met de politie gaf de man zich over. En een onbemand ruimtevliegtuig is na een missie van 15 maanden teruggekeerd op aarde. Wat het Amerikaanse toestel in de ruimte deed, is geheim. Mogelijk is het toestel ingezet voor spionage. Het ruimtevliegtuig is zo'n 9 meter lang. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Himsta. In het westen en noorden van het land schijnt de zon. In het binnenland trekken buien over. En vooral net ten oosten van Zutphen zit nu een hele zware bui. De wind die wakkert overigens nog behoorlijk aan. Aan de kusten op het IJsselmeer een krachtige wind, windkracht 6 uit het zuidwesten. En bij Tessel en Vlieland soms hard windkracht 7. En ook vannacht blijft het aan de kust flink doorwaaien. Landinwaarts wordt de wind zwak tot matig, krimpt wat naar het zuiden. Maar aan de kust dus blijft het een krachtige tot harde wind. Het wordt niet koud. De minimumtemperatuur komt uit op 12 tot 14 graden. Morgen is het iets rustiger weer. Nog steeds een zuidwestelijke wind. Matig aan zee, windkracht 5 à 6. Maar in de middag en avond neemt de wind sterk af. Het blijft morgen op een enkel buitje na droog. En de zon schijnt tussen de stapelwolken door. En opnieuw de meeste zon aan de kust. En qua temperatuur wordt het net zoals vandaag 17 tot 20 graden. En na het weekend blijft het wisselvallig. Maandag trekt een lage drukgebied over met regen. Dinsdag is het dan weer droog. En daarna kan er weer eens een bui overtrekken. Maar de temperatuur komt wel uit op zo'n 20 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Edwin Cornelissen is in het centrum van Warschau. Daar zetten ze alles op alles om rellen te voorkomen. En vanavond horen we natuurlijk ook weer het Poolse volkslied bij de wedstrijd Polen-Tsjechië. En u hoort straks het bijzondere verhaal achter dit volkslied. Engeland glimt natuurlijk nog na van die felbevochten 3-2-overwinning... gisteren tegen Zweden. Maar Engeland is niet alleen in de ban van het voetbal. Ook de Olympische koorts begint langzaam op te lopen. Nog 41 dagen en dan beginnen de Spelen in Londen. De Olympische vlam, die vorige maand in Groot-Brittannië aankwam... komt steeds dichter bij de Britse hoofdstad. De fakkeltocht ging vanochtend door Sunderland... en had vandaag een oranje tintje. De wind waait, het miezert een beetje. Maar ja, dat heeft de inwoners van Sunderland er niet van weerhouden... om massaal te komen kijken naar de fakkeltocht. De Olympische fakkeldragers komen vandaag langs door deze stad. En vandaag heeft het een hele duidelijke Nederlandse inbreng. Mijn naam is Jeroen Gouwen. Ik kom uit Arnepalona. Ik ben werkzaam bij de marine brandweer in Den Helder. En normaal het doofje vlammen, hè? Ja, dat klopt. Dat is wel de bedoeling. Alleen dit keer uh, moet ik zorgen dat de uh, fakkel aan blijft. Ja. Uh, mijn vriendin Joyce heeft me uh, opgegeven voor uh, dit uh, evenement. Dus uh, vandaar dat ik met de fakkel mag lopen. Ja, en hoe vind je dat? Hij ja, vindt het geweldig. Deze kans krijgt hij natuurlijk nooit meer. Het is een hele belevenis. En uh, ja, Zoals je ziet, het is hier een met, uh, met mensen. Ja. ja, topie. Ik ben Ingrid Waalta. Ik werk in de fysiotherapiepraktijk. Ja. ik kom uit Stiens. En Je komt hier met een vriendin vandaag, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Jullie elkaar genomineerd, is het zo gegaan? Ja, dat, uh, we wisten het van elkaar niet. Dus uh, ik kreeg uh, s'avonds een telefoontje dat ze was genomineerd, dus toen stond ik al te springen in de kamer. En de volgende dag werd ik gebeld, dus dat was wel heel bijzonder, dus dan mogen we samen uh, de vakken lopen. Ja, waarom verdient Stefanie het hier om hier te zijn? Uh, ze is heel erg ziek geweest, ze heeft een massale longembolie gehad, ze deed aan topsport, dus dat was toen uh, abrupt afgelopen. Ze had 24 uur uh, om te kijken of ze het wel zou overleven. Dat heeft ze overleefd. En uh, ja, ze heeft gevochten om zover te komen en ze stelde iedere keer nieuwe doelen. En uh, nou heeft ze dit doel. Ja, en om in dat proces om beter te worden, daar heb je bij geholpen, hè? begrijp ik? Ja, klopt. Ja, ja. Ze wou graag de marathon van New York doen. Dat zou ze eerst met een andere vriendin gaan doen. En uh, die haakt een jaar van tevoren af. En uh, dus toen moest ik binnen een jaar even goed en hard gaan trainen om.. Uh de marathon mee te lopen. Ja. Maar we hebben het gedaan. Heel en gelukt. Wel. Ja, helemaal geweldig. Ja. Ja. En nu sta je hier? Ja, ongelooflijk. Ja, echt heel bijzonder. En dat we alle twee mogen is echt ja, nog bijzonder. Samen? Samen, ja. Beste vriendinnen. Ja, super. <middels> Ik heet Stephanie Westerhuis en ik kom uit Leeuwarden. Dus ik kom helemaal uit Friesland. Ja, en dit is een droom. Ja, dus ik nou... ik begreep dat je zelf ooit de droom had om zelf Olympisch sporter te worden. Klopt, ik zou in de tenniswereld zou ik meedoen met Olympisch spelen. Want ik deed ook mee. Maar ja, door de ziekte helaas niet gelukt. En dan mag ik toch nog meedoen. Ja, en wat, hoe voelt dat? Ja, dit is een droom, dit is echt niet te beschrijven. Dit is zo gaaf, Het is echt heel gaaf. Dan kun je een beetje beschrijven wat er met je gebeurd is, waarom topsport niet meer mogelijk was voor jou? Ja, ik heb een uh, massale longemie gehad en ik had geen 24 uur meer. Dus nou ja, dan stort je wereld in. Dan heb je echt geen idee wat je dan moet doen. Dan denk je dat het niks meer kan, dat je hele wereld weg is. Ja, en dan probeer je nieuwe doelen te stellen voor jezelf om toch maar weer uh, iets te vinden in het leven. Ik ben blij dat ik er gewoon nog ben en dat ik nou dit nog kan doen. Ja, en Stefanie wordt nu omringd door media. Kinderen die met haar op de foto willen. Families die met haar op de foto willen. En je ziet toch wel wat die Olympische vlam hier losmaakt in Groot-Brittannië. Hoe is dat nou om zo te zien? Hè? Je vriendin als een uh, soort van sportheld. Ja, Iedereen wil met haar op de foto. Dat is bizar. Ja, dit is heel bizar. Ja. Ja, je lijkt wel een ster. Dat is heel, dat is heel raar. Dat is echt dat is gaaf. Ja. Wat heeft deze politieman nu met jou... Uh, nou. Wat heeft hij nu gedaan met, deze, met de fakkel? Hij heeft uh, me even getest of de gashendel wel werkt of die straks wel aan kan. En hij heeft me uitgelegd dat ik uh, niet nerveus moet zijn en dat ik gewoon moet lachen en dat alles goed komt en uh, genieten. Ja. De luid gejuich op en dan komt de kus, de andere fakkeldrager, steekt de fakkel van Stefanie aan. En daar gaat ze, voor haar 300 meter. Hoe was dat? Ja, super. Echt heel erg gaaf. is allemaal waard. is zeker waard. Echt wel. Uh, je staat nu met een goudkleurige Olympische ja. fakkel in je handen. Had je dat gedacht toen dat met je nee. gebeurde, toen die droom aanvankelijk over was? Nee, nee. Je ziet hem alleen op tv. Je mag er dan naar kijken. En dan hoop je dat je hem ooit een keer van dichtbij ziet in een museum of zo. Maar dan heb je hem gewoon vast. Dan mag je gewoon mee lopen. Ja, dat is gewoon super gaaf. Uh, wat gaat er mee gebeuren als het straks voorbij is? Die krijgt thuis een hele speciale plek. Die krijgt echt een hele speciale plek en die laat ik nooit meer los. Want ja. Je bent trots. Ik ben echt heel trots, ja. Ik ben hier heel erg blij mee. Ja. Succes. Dankjewel. Nederlandse trots op het Britse eiland. te bijdragen was dat van onze correspondent Arjen van der Horst. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De Radio 1 Sportzomer van 2012. Oh Saracino, oh Saracino. Bello guaglione, o oh saracino, o oh saracino, tutte femmine fa namura. Hey. Teni capelli ricci ricci, gli occhi briganti o sull'infaccia, Ogni figliola sappicia si uvia passa. Sigaretta mokken, la mano in jasakka E se ne va smargià su per tutta città O oh Saracino, oh Saracino, bello guaglione Oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fa sospira, na faccia bella. Oh Saracino, o oh Saracino, bello oh guaglione, o Saracino, hey. oh o Saracino, oh Saracino, tutte femme ne fanno. Dat ik een druk fout stond. Rocco Granata. Drie keer nagevraagd, maar het is hem hoor. Ach, maar Grietje, de rozen zullen bloeien. Marina, maar nu met de hippe Belgische band Boeskemi. Het album uh, Rocco con Boeskemi kwam hier net in Nederland uit. Het was een vrolijk, deuntje. Het is bijna kwart voor zes. En over drie kwartier hebben u uw hulp nodig. Dan kunt u mee discussiëren op deze zender. En dat kunt u doen over de stelling... Vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Vaderschapsverlof in crisistijd. Dat is een overbodige luxe. We gaan het hebben over de Nederlandse kampioenschap. Even, ja, even je moet wachten, even ik dacht jij gaat het nummer noemen, oh, Tom. nee, nee, ik zat het even, even doen? Al, sorry, ja. Uh, de gratis nummer kunt u bellen, 0800-1121, 0800-1121. Of bezoek u onze website radio1.nl en geeft u uw mening over die stelling. Vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Sorry, ik zat al helemaal in het volgende, de Nederlandse atletiek uh, kampioenschappen. Uh, belangrijk toernooi. Want je kan eerst nog naar de EK in Helsinki, uh, Leon Haan, in het Olympisch Stadion. Uh, even voor onze uitleg, want de meeste sporten hebben geen EK's of WK's in een Olympisch jaar. Maar bij atletiek wel. Is dat nog een soort extra moment om nog, nog te kunnen kwalificeren? Um... Ja en nee, Tom. Het is een experiment eigenlijk vanuit de Europese Atletiek Associatie... om in het Olympisch jaar nu ook een Europees kampioenschap te houden. Omdat het eigenlijk één keer in de vier jaar is. Ja, ze willen toch vaker dat titeltoernooi houden. Voor de Nederlanders is het een mogelijkheid om toe te werken naar topvorm... Dit weekend bij het, Nederlands in, bij het Nederlands kampioenschap hier in het Olympisch Stadion... is het de laatste mogelijkheid om uh, voor de atleten uh, plaatsing af te dwingen... voor dat Europees kampioenschap. Maar de meeste topatleten hebben zich eigenlijk al gepoliticeerd. En, en zijn er vandaag, er zijn natuurlijk altijd mensen die nog hopen op een uitschieter... zijn er nog mensen bijgekomen? Nee, want vandaag is het eigenlijk een vooral een seriedag geweest. Er waren weliswaar acht technische finales. Maar op de looponderdelen uh, uh, is de eerste dag eigenlijk uh, voorbehouden aan de series. Dus ja, god, uh, daar zaten eigenlijk uh, geen verrassingen in. Al wel, ik moet zeggen, op de 100 meter vrouwen gebeurde er wel wat merkwaardigs. In die zin dat er uh, twee keer vals werd gestart. En vals start betekent disqualificatie. Uh, Kadine Vessel en Jamil Samuel, de twee topsprinters... die uh, vlogen hij dus direct uit in de eerste ronde. En die zien we dus morgen niet terug in de finale. Dus geen concurrentie voor Daphne Schippers. Nee. En, en uh, waren er ook mensen bij die, die waarvan je zegt... Ja, dat zijn toch wel grotere verliezers dan andere, zeg maar. Mensen die toch nog wel een hoop hadden van wie weet, wie weet. Bijvoorbeeld, uh, ik denk aan Yvonne Hak of zo. Nou, Yvonne, Yvonne Hak heeft zich afgemeld inderdaad voor, uh, voor oh. dit Nederlands kampioenschap. En dat komt omdat uh, <lacht> zij ja, niet fit is. En zij heeft besloten om dus, uh, dit kampioenschap aan zich voorbij te laten gaan. Ja, en dat betekent automatisch dat het voor haar lastig wordt... om uh, nog aan het Europese kampioenschap volgende week in Helsinki te denken. Want ja, ze had eigenlijk uh, moeten voldoen aan de vormboudeisen En nu is het aan de appetitie nu om te bepalen of zij toch nog die kans krijgt. En uh, dit was dag 1 en morgen veel finales. Uh, zijn er nog dingen waarvan jij zegt of mensen dan uiteraard daar moeten we op letten of dat zou nog kunnen morgen? Nou kijk, um, de sprint onderdeel zijn altijd wel interessant. Uh, Daphne Schippers uh, bij de vrouw uh, Giordani Martina bij de mannen. Uh, de omstandigheden lijken morgen wat beter te zijn dan vandaag. Uh, vandaag stond er af en toe toch nog wel een harde wind. En vaak stond die wind tegen. Nou, morgen zijn de weerspellingen wat beter. Uh, dus wellicht dat uh, Martina en, en, en Schippers, die we sowieso natuurlijk in actie zien bij. En het Europees kampioenschap en de Olympische Spelen. Maar wellicht dat ze morgen snellere tijden op de klokken kunnen brengen. Ja, en verder uh, is er nog de hoop bijvoorbeeld op uh, de 400-meter-lopers. Want de 4 x 400 meter ploeg bij de mannen. Mag in principe een team afvaardigen naar het Europees kampioenschap. Maar de atletiek heeft wel uh, daarvoor een limiet gesteld. En de lopers moeten gezamenlijk maar ongeveer een seconde sneller lopen dan ze tot nu toe individueel gedaan hebben. Dus dat is best veel. Was er nog, tenslotte, een beetje publiek, Leon, vandaag? Nee, nee, nee, Tom. Dan moet je, ja, God, het zijn vaak de trainers, de, de, ja. Ja, de, de, de familieleden van de atleten. Ja, die dan nog zijn eerste dag, zo'n zo, zo voornamelijk seriedag, uh, het Olympisch stadion bezoeken. En ja, morgen is de verwachting deel met die finale dag dat er uh, meer toeschouwers zullen zijn. Maar uh, laten we het hopen en uh, dat er morgen inderdaad uh, goede prestaties uitrollen op, uh, op die andere finales. Leelnaan volgt het voor ons, ook morgen in het Olympisch Stadion Amsterdam. Dank. De rellen tijdens de wedstrijd Polen en Rusland vielen als een schaduw over het voetbalfeest Euro 2012. Het is alweer vier dagen geleden, maar vanavond speelt Rusland in hetzelfde stadion tegen Griekenland. In de Poolse hoofdstad zetten de autoriteiten alles op alles om een herhaling te voorkomen. Vanuit Warschau, Edwin Cornelissen. Nee, dit is geen demonstratie in de straten van Warschau. Dit zijn Russische fans die zich hebben opgesteld... vlakbij het Chico hotel van de nationale ploeg van Rusland. Midden in het centrum van Warschau. En ze richten hun aanmoedigingen naar boven... in de hoop dat de spelers ze kunnen horen. Het is druk en gezellig in het centrum. Er wordt muziek gemaakt. Maar wel met een licht melodramatische ondertoon. Misschien wel toepasselijk. Want de gedachten gaan natuurlijk onherroepelijk terug naar afgelopen dinsdag. Uh, We zien, uh, as you rightly say, we've seen several injuries. We've seen uh, this guy um, bending down, his, his bloody head. We've seen firecrackers and fireworks thrown uh, into crowds. We've seen uh, uh, fans posturing across police lines. De rellen rondom het stadion en bij de brug naar het stadion. Kijk de beelden maar terug op internet. En het is duidelijk, het was heftig. Hooligans die hard met elkaar op de vuist gaan. Supporters die gewond aan de kant van de weg zitten. De politie die rubberkogels nodig heeft. En radraaiers die met harde hand in de boeien worden geslagen. De premier van Polen die haastte zich na afloop te zeggen dat dit geen politieke strijd was. Nee, dit was een strijd tussen idioten. Hmm, eh, maar de politie werkte. Was die zichzelf belangrijker vinden dan anderen en het toernooi. 200 mensen werden gearresteerd, de meesten via snelrecht tot voorwaardelijke straffen veroordeeld. Dat was nogal tegen het zere been van de Poolse politiek. En twee Russen werden het land uitgezet en mogen zich de komende vijf jaar niet in het Schengenland vertonen. En toch vier dagen later ontstaat er weer een voorzichtig voetbalfeest. Het oude centrum loopt weer vol met mensen... En hoewel het verhaal ging dat de nodige Russen liever naar huis gingen dan in Warschau bleven, schijnden er toch zo'n 20.000 rond te lopen in de Poolse hoofdstad. Two hours ago we met Polish fan and he told that it was an accident. Deze jongens bijvoorbeeld hebben geen moment overwogen om naar huis te gaan. Het was een incident, zeggen ze. that all are bad. En ze zijn er stellig van overtuigd dat het vandaag gewoon een voetbalfeest gaat worden. That's why. I can say that uh, there is a lot of Russian, and we are here to support our team. And no fears that uh, there might be fights again. I don't think so. No, no, no. Fe fears um, go away when we see all the all of this atmosphere. Yeah. So you think the atmosphere will stay fine? Sure. Uh, it's an atmosphere of friendship, and that's why we come here, and that's why we are still here. De Poolse autoriteiten nemen inmiddels het zekere voor het onzekere. Opnieuw is er veel politie en ME op de been. Een mars van Russische fans, zoals afgelopen dinsdag, gaat er dit keer niet komen. En mocht er desondanks tot ongeregeldheden komen... dan zal de mobiele eenheid met harde hand en genadeloos ingrijpen. Simon Webb. Polen speelt tegen Tsjechië. Het zou als de laatste keer kunnen zijn dat de Polen kunnen schitteren op dit Europees kampioenschap. Reden voor de sportzomer om het Poolse volkslied onder de loep te nemen. Hans Oling praat met de fotograaf Marek Staski. Ken jij het Poolse volkslied? Ja. Ik ken pols, volkslied ja natuurlijk. N niet echt alle coupletten, goed, want de laatste 30 jaar euh, heb ik weinig gezongen, zou ik zeggen, of überhaupt niet. Soms maar. Niet maar kan je het eerste couplet zingen? Ja, natuurlijk. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabla odbierzemy. Belangrijkste marsch, Mars Dombrowski ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Die vertaling vind ik een beetje moeilijk, maar nog is Polen niet verloren. Zolang wij leven, wat een vreemde mogelijkheid ons ontnomen heeft, nemen wij met Sabel terug. Marsch, marsch Dombrowski uit het Italiaanse land naar Polen. ...onder jouw leiding zullen wij ons met onze natie verenigen. Die Poolse volkslied uh, was een grote inspiratiebron... ...maar ook ontzettend veel gedonderd, sinds het begin. Ja? Sinds het begin, omdat dat is ontstaan met een Poolse legioenen ...die gevormd waren in Italië in het einde uh, 18e eeuw... In, uh, ...tijdens de uh, Franse revolutie en na... Dus daar waren bij Polen was verdeeld onder Roese, Oostenrijk en Pruisen. Er waren veel emigranten in Parijs, dat was de Franse revolutie en zo. En toen wilde Polen daar een onderleding van Napoleon, dat, eh, werd voor Polen. En die wilde een Poolse leger eh, Organiseren, maar dat mocht niet op het Franse gebied. Maar Fransen hadden Noord-Italië, dus daar mochten die uh, Poolse leger of Poolse legioenigheid uh, gevormd worden. Is het ook echt een lied van het volk? Wordt het door het volk gedragen? Ja, en wij zingen veel, veel meer die, die volkslied als hier in Nederland. Bij elke nationale feest, we hebben veel feesten. Bij sport, dat, begin, dat is ook een discussie de laatste tijd, voor de Europese kampioenschap. Die patrioten, echte patrioten, wat doen bij ons is katholieke nationalisten, die zeggen ja... Dat moet niet, eh, volkslied voor de match, vooral eh, voor de match eh, van Polen, omdat die verliezen toch. En dat is eh, eh, respectloze behandeling van volkslied. Omdat ze kunnen niet. Ze zeggen, oké, okay, maar een eh, gewone match, dat mag. Maar een verloren match, dat is gewoon eh, la en ook eh, blasfemie. Ik Staafski legde het allemaal uit aan Hans Olink over het Poolse volkslied. Ik doe nog een oproepje, want na half zeven kunt u meediscussiëren over de stelling... vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Belt u even naar het gratis nummer 0800-1121 of bezoekt u onze website www.radio1.nl. En geef uw mening over vaderschapsverlof in crisistijd is een overbodige luxe. Hoe klinkt een drijvende tuin? Nou, zo. In vroege vogels de ontdekking van een nieuwe diersoort voor Nederland. Kijk eens of hier aan de arm hangt. Nee, nou ja, van... nou, God, de name echt, nou, hoe is het moeilijk? Mart Smeets kijkt naar het EK en de snelle kampioenen in de natuur. Dat is nog eens een uittrap. En verder de opmars van de stadslandbouw... en hoe van plastic afval een grote drijvende wereldbol wordt gemaakt.